1 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De aanslag van afgelopen vrijdag in de Somalische hoofdstad Mogadishu... heeft inmiddels 53 mensen het leven gekost. Ruim 100 anderen raakten gewond. Gevreesd wordt dat het dodental nog zal oplopen. Bij de aanslag werden vier bomauto's tot ontploffing gebracht... bij een hotel en een politiebureau. De laatste bomauto explodeerde pas toen hulpverleners ter plaatse kwamen. De terroristische beweging Al-Shabaab... heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Mogadishu opgeëist. In Rotterdam is voor het 15e achtereenvolgende jaar... de etnische zakenvrouw van het jaar uitgeroepen. De Amsterdamse Souad El Marcous is de winnares van 2018. Ze nam vier jaar geleden het failliete bouwbedrijf over... waar ze als boekhouder werkte. Inmiddels loopt het bedrijf weer goed. Met de prijs wil de Stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland... vrouwen als de Marokkaans-Nederlandse El Marcous... een podium geven en hen als voorbeeld stellen voor jonge vrouwen. Archeologen hebben in Egypte zeven graftombes ontdekt uit de tijd van de farao's. In de tombes zijn onder meer ruim 200 kattenmummies en mummies van mestkevers gevonden. Ook bleken ze houten beelden te bevatten van andere dieren, zoals een leeuw, een koe en een valk. Deskundigen noemen de fonds van de gemummificeerde mestkevers uniek. Ze werden door de oude Egyptenaren vereerd als een symbool van wedergeboorte. En ook katten werden vereerd in de tijd van de farao's. De tombes lagen in het piramidecomplex van Saqqara ten zuiden van Kaï.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 Het weer, kans op een bui en het koelt af naar een graad of negen. De komende dag wordt het wisselvallig met nu en dan zon, maar ook af en toe een bui met kans op onweer. En dat wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Never stop the beat Zie